7 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Greenpeace-activisten Manas Ubels en Faiza Oulazen gaan door met de voeren. Twee maanden in een Russische cel hebben hun strijdvaardigheid niet gebroken. Dat zeggen ze in een interview met Nieuwsuur dat vanavond wordt uitgezonden. Ubels en Oulazen horen tot de groep van dertig Greenpeace-activisten... die in september tijdens een actie in het Noordpoolgebied... werden opgepakt door de Russische autoriteiten. Ze werden onder meer beschuldigd van piraterij. Vorige week kwamen ze op borgtocht vrij. Er hangt nog steeds maximaal zeven jaar cel boven het hoofd.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 In de Thaise hoofdstad waren vandaag tienduizenden mensen op de been die China watras aftreden eisen. Met de noodwetten kan de regering snel optreden tegen betogers, straten laten afsluiten, een avondklok instellen en telefoonverkeer verbieden. De consulaten in München, Chicago, Antwerpen en Milaan blijven open. Dat is het gevolg van een motie van D66. Die motie krijgt in de Tweede Kamer steun van een meerderheid van VVD, PVDA, ChristenUnie en SGP.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 Het weer. Vanavond neemt de buigheid af en klaart het enige tijd op. Vannacht weer toenemende bewolking met enkele soms winterse buien en lichte vorst. Morgenmiddag vrijwel droog en dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Nou, ABB Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Maar er staat nog wel er staat één lange file op de A15. Gorkum-Rotterdam. Na een ongeluk met een vrachtwagen tussen het Gorkum en Sliedrecht-Oost. 10 kilometer. Daar is de rijstok nog wel drie kwartier dicht. Omrijden kan via Oosterhout. Dan volgt u de A27, de A59 en de A16. En ook een ongeluk op een ander deel van de A16. Breda-Antwerpen. Tussen de afrit Rijsbergen en Knoop het Galder. 3 kilometer. De linker rijstok is dicht.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 op vacaturekrant.nl Wat moet ik? Is een hele goede vraag. Wat moet ik? Nederland is jarig. 200 jaar. En dat vieren we samen. 30 november start de viering. Kijk op 200jaarkoninkrijk.nl En wat moet ik? Is mijn nieuwe boek met verzamelde columns.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 De roman Bad Boy vertelt het verhaal van de schuchtere jongeman Amir Salim, die transformeert tot een van de meest gevreesde en bewierookte kickboxers aller tijden totdat hij ervan wordt beschuldigd een burger te hebben mishandeld die iets zei wat hem niet beviel. En als u denkt dat klinkt bekend, dat klopt, want onze gast baseerde Bad Boy op het leven van Badar Hari. Hier is Abdelkader Ben Ali. Uw presentator is Frank van der Linden. Nou, Abdelkader, uh, van harte gefeliciteerd. En welke van uh, jouw twee geboortedata vierde Dankjewel. vandaag? Goed hè? Ik ben geboren ergens begin Ja, nu is het verklapt, nu heb ik het verteld. Nu weet iedereen het. Ja. Ik ben echt geboren ergens begin december. In het noorden van Marokko, in het dorpje aan zee... Ja. tijdens, naar alle waarschijnlijkheid, een hele uh, warme zomer... waarin de, de boeren het, de, het dorp niet uitginnen. Dat was geboortedatum 1? Ja. En mijn opa, want mijn vader was toen in, in Nederland... als gastarbeider bij mijn opa... moet toen, twee maanden later, toen hij een keer naar de grote stad ging... om zaken te doen, dingen te verkopen. Mij hebben uh, ingeschreven bij het gemeenteregister. Geboortedatum 2? Dat is 25 dat is november geworden. Dat is nog goed. Ja, ja, okay. ja, ja. dus ik, ik houd het gewoon aan. Maar ja, het klopt wel. Je krijgt beter in september je verjaardag. vieren. Lekker zonnetje. <laughs> ja. Weet je wel. Gewoon ja. goed. Uh, ja. Fijn. Mensen komen langs. Kunnen binnenlopen. De dagen zijn nog lang. Ja. Nu is eigenlijk helemaal niks. Het is echt ja. verschrikkelijk. Het is gewijze, gewijze. Ook, ook, je moet ook concurreren met alle andere feestdagen: hè. Kerstmis. Uh, <laughs> en alles wat er omheen. Het is echt anders. Het, het is ook wel, wel, wel mooi voor een schrijver. Om, omdat je ziet uh, hoe. Geconstrueerd uh, leven? Alles zijn. is geconstrueerd. De, de dag dat ik erachter kwam dat ik was geboren, dat de dag waarop ik ben geboren, waarop ik mijn verjaardag zou moeten vieren, niet mijn echte geboortedag is. Ja, de, de schrijver in mij maakte een huppeltje. Die, was, ja. die dacht: dit is dus. Uh, uh, je, je eigen leven is een constructie. Ja. Je kan twee keer geboren worden, je kan misschien drie keer geboren worden. Uh, uh, de, de, er is, de, de gaat een kloof tussen wie je bent, mm. en, en, en, en, en wat andere mensen vertellen ja, wie je bent. Het mooie is dat de eerste zinnen van van, van ja, Bad Boy, een nieuw boek die, die gelijk. Ja, ja daar, begint mij, daar begint het mee. Nou ja. Ja, ja, Amir Salim werd drie keer geboren. Klopt. De eerste keer als vierde zoon van Fatima en Mohammed Salim. De tweede keer als vechter op het canvas in een boksering. Ja. En aan het begin van de zomer van 2012 kreeg hij als reisleider in Marokko zijn ja. derde gedaan. Ja, Heel veel mensen hebben vaak dat gevoel dat ze als schrijver of als zakenman of als, als docent was echt geboren worden. Dus, dat, dat heb je wel eens hè, van ja, toen ging ik lesgeven en toen kwam ik erachter wie ik was. Ja. Hè, en, en ik vind dat die geboorten zijn wat, wat mij betreft net zo belangrijk als de biologische geboorte. En, en welke, want daar gaan we aan, ik wil natuurlijk jouw derde geboorte nu ook weten. Welke... Situatie, welk moment nou, de dag dat ik schrijf, is dat dan voor jou? De dag dat ik begon te schrijven. En dat ik echt dacht van... hier gebeurt iets zo mysterieus en zo magisch. Het, de verdubbeling die hier optreedt... Is, is werkelijk zo krachtig. Waar ben je op dat moment? Nou, Als schrijver uh, wil ik mezelf, mijn eigen bestaan uitwissen. Ik wil dat het verhaal sterker is. Nee, waar, waar, waar moeten we jou situeren Toen, als dat gebeurt? Ja. ja. De basisschool weet ik nog heel goed. Ik zat bij meneer Timmermans in de klas. Moet groep 7 zijn geweest. En, uh, en, en ik, ik, ik, ik hield van lezen. Ik hield ontzettend van lezen. Ik hield ook gewoon ja. voorlezen. En ik, ik ben op een dag begonnen met het, met het opschrijven van een verhaal. En het verhaal, dat verhaal dat, dat, dat nam alles van me over. Dat nam, dat nam, dat nam mijn gedachten over. Dat ja. vulde mijn verbeelding in. Ik kon er helemaal in verdwijnen. En toen voelde ik, wist ik, dit is, dit is het. Dit hier zou ik Kun je nog herinneren waar het verhaal over ging? Ja, dat weet ik nog wel. Wij, wij, ik las veel kinderboeken en die gingen dan over... Al, al die kinderen in die kinderboeken zijn altijd op zoek naar een schat. Ze moeten altijd een schat ergens ontdekken. En die mm. schat is dan altijd... Al dan niet feminine een feminine schat. Een, een feminine schat of een, een kist met goud. Of, uh, of, uh, en, ik, en mijn eerste verhalen gingen over Piet en Jan. Piet en Jan, ja. En die gingen op zoek naar de diamant. Ja, echt waar. Nee, echt waar. Doe geen grap. Die had ik, dus ik was al bezig met het... Goed goede... gewonnen. Ja, maar, maar wat ik eigenlijk niet deed... en dat is achteraf gezien is dat heel dom... is dat ik niet, niet verder schreef over wat ze hebben gedaan... als ze die schat hadden gevonden. En da daar begint dat eigenlijk is, het interessante deel. gedeelte, ja. Ja, ja. snap, snap je. Ik, ja. Dus dat heb ik klaar dus maar, de... maar nu snap ik ook wel... het echte schrijverschap begint op een moment... Mm. dat, je, dat, je, dat je, je begint te schrijven... en dat is voor de kik, hè, als je gaat schrijven... Het gaat lekker, dan, dat is kikken, dat is heel fijn. Ja. Maar dan daalt het stof neer en dan moet je echt gaan, ja. echt gaan schrijven. Heb jij als, als jonge jongen op scholen ook gevochten? Heb je nee, nee, nee, nee. Ik was ontzettend bang en onzeker en, en ook wel laf. Ik durfde helemaal niks. Nee, nee, nee. Ik volg terug met woorden, maar dan kreeg ik wel een tik voor mijn neus. Want no. ik, was veel, ik kon heel scherp uit de hoek komen. Maar ja, dan werd er wel corrigerend opgetreden door, door sommige klasgenoten. Nu moet ik wel zeggen, ik was niet iemand die die confrontaties opzocht. Op, ik was geen uh, rebel rouser of, of no. uh, dat, dat deed ik. Wanneer heb jij voor het eerst een dreun uitgedeeld? Oef, ja, wanneer heb ik voor het eerst een dreun uitgedeeld? Echt een dreun op iemands uh, gelaat? Op zijn op kanis, Op zijn, zijn tokens. Ja, dat, dat, dat, dat, dat. Ik, heb, ik heb in het begin van mijn studententijd. Uh, ik, ik, aan, ik, ik studeerde in Leiden Geschiedenis. Ik leed aan slapeloosheid. Ik kon niet slapen. Mm. En, uh, en om daar iets aan te doen ben ik heel heftig, heel, heb ik een hele intensieve sport uitgezocht. waardoor je snel in slaap kon vallen. Dat was namelijk boksen. Mm. Dat werd boksen. Mm. En toen, uh, toen ben ik voor het eerst uh, in een ring gestapt tijdens een sparren. Ja, dat was wel, wel een fantastisch gevoel. De, de, de vrijheid die je had. en Dat het dat, dat zelfs werd gestimuleerd om de ander af te rossen. Dat was wel geweldig. Mm. Kun, je, kun je nog herinneren? Die, ja. die enorme ja. peut op je, de neus van nou, iemand. nee, de, die peut, kijk. Dat, die wil je natuurlijk uitdelen. Maar wat ik, waar ik zo diep van onder de indruk was. Was dat ik kon incasseren. Dat ik als ik een peut terugkreeg ja. Dat ik dat eigenlijk best wel lekker vond. Dat ik dacht van, <lacht> oh, ja zo ja. smaakt dat dus. Het ja. gaat al tintelen op je neus. Ja. Je bovenlip scheurt een beetje. Je proeft bloed en je denkt, ik wil door. Zal ik even... Ik bedoel, je, je zegt het maar hoor, ik, ik haal hem nou, ja, wel even uit. In een in in ring, ring natuurlijk. Kijk, binnen het canvas, binnen de ja. ring gelden natuurlijk regels. Spelregels. En dan is het gewoon een heel leuk spelletje. En dat maakt het leuk. Ja. Hey, uh, nou, uh, gaat het in jouw boek Bad Boy gaat het over een, een, een bokser... Ja. Uh, op dit moment? Boks je op dit moment? Ja, ja, ik doe nu ook een beetje aan... aan uh, ik boksen eigenlijk. Hè. Ook twee keer in de week bij uh, Jozef bij Agnig. In, uh, hier in Amsterdam. Uh, in, Amsterdam uh, in de Rivierenbuurt. Uh, bij het Zuidas. Okay, dus je hebt dat nooit ja. helemaal losgelaten. Nou, ik heb toen, toen, dat was gewoon boksen met uh, alleen handjes in de handschoenen. Hè? En, uh, en, uh, en, uh, dus geen benen. Ja. En nu gebruik ik ook de benen erbij. Dat komt ook omdat ik natuurlijk door Bad Boy... en met interesseren voor de vechtsport... wilde ik ook ja. wel eens uh, ontdekken, hoe is dat dan? Hoe is het om te kickboksen? Ja. Wat betekent dat dan? Nou, las ik iets verbijsterends. Was het in Trouw of in de volkshand vanochtend? Verbijsterends? Ja, verbijsterends, Abdelkader. Okay. Ad okay. oh. Verbijsterends! Zo. Doe maar. Ja, je was uh, in het kader van research voor deze roman bokswedstrijden geweest. Ja. En uh, je wilt dan natuurlijk dat er iemand sterft. Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk. Maar dat wordt helemaal niet uitgelegd. Je wilt dan natuurlijk dat oh, iemand dat sterft. Tot, dat, heeft, dat werd niet uitgelegd. Dat is het verbijste eraan. Dat werd niet uitgelegd. Kijk, iedereen die, na, die naar een, uh, een bokswedstrijd gaat... die kijkt die allemaal naar twee mensen... waarvan de een de ander gaat begraven. Dat is de gedachte. Uh -huh. Dat is uiteindelijk, als je kijkt naar boksliteratuur... Ja. Uh, dan is dat, dat, dat is de kick. Die twee, die twee mannen die daar in de ring stappen... Die hebben de, die, er zit iets in die karakters, ja. iets diep slechts. Die hebben, die hebben het vermogen om te doden. En, en voor de duur van het, ge, van het gevecht gaan we daar even in mee. Je wordt erin meegesleurd werkelijk. De Jij ja, denkt, ja, dat is toch wel de diepere drift van de toeschouwer... dat hij eigenlijk zijn, de wolf die in hem huilt... Die, in die eigenlijk de tanden in de nek van die andere wil ze ja, even kan botvieren. Ja, het gaat heel ver, want, want je, bent, je, je hebt... Medelijden is niet toegestaan, hoeft ook niet. Hmm. En degene die medelijden toont, heeft helemaal niks te zoeken bij dat gevecht. Ja, ja. Dus je zit eigenlijk wel te kijken naar hoe twee... You are uh, out for the kill. Hoe twee individuen die er hard voor hebben getraind... die, die natuurlijk trainen om niet neer te gaan... hoe de een de ander een, een, een mooie begrafenis is ja. bezorgd. Ja, er is ook een uitdrukking, er is ook een uitdrukking in de, van, van Liebling... de grote Amerikaanse sportschrijver over het box, die zei... Uh, bij een goede knockout uh, komt de, de verslagen als een oud man eruit. <laughs> ja, ja. Het wordt een gesprek ja, tussen dat... twee softies over een hard onderwerp. Ja, ik, ik pak er even wat ja. bij. Uh... Um, ww.radiokunstof.nl. Voor al uw vragen. U mag ook twitteren. Hashtag Radio kunststof En een tegel natuurlijk voor jou op dat kader. Um, Eén citaat dat er zomaar op had kunnen belanden als ik het voor het zeggen zou hebben gehad. Maar ja, ik ben de interviewer niet de gast. Ja. Je hele leven dein je heen en weer... tussen je gemankeerde rechtvaardigheidsgevoel... en je drang naar zelfverwerking. Ja, ja. Leggen ze uit. Ja, ja, ja, nou ja, je, je, je, je wilt dat de wereld oké okay is. De wereld eerlijk is. Je, je, je, daar groei je natuurlijk ook mee op. Als kind heb je de gedachte dat de wereld... dat het eerlijk is verdeeld ja. in de wereld. Nou, ja. dan kom je erachter dat het helemaal niet zo is. Dat is helemaal sterker nog dat je eigenlijk onderin ligt, want, want als je als Marokkaanse jongeman uit Amsterdam Oost komt, dat is hier één kilometer ja, ja, van baan, ja, ja, ja. Nee, tell me Dat is hier één. Om een... het goed nou, Nederlands te zeggen. De, de kans ja. dat je hoogleraar eh, moderne letterkunde wordt aan de Uva is minder dan nul. Mm. Mm. Of dat je dat, sterker nog het krijgen van een fatsoenlijke baan is al ja. een hele klus. Ja. Tegelijkertijd zit daar ook bij die jongens die waanzinnige drang om, om iets te worden in de samenleving, om iets. Om iets, om iets voor te stellen. En ja, tussen die twee... Ja, dus die twee. De zwalkje, daar, of... daar, daar, Als een, ja, een bateau-ivre, als een dronkel. Als een, als, dat, die ontregeling die erbij komt. Kijk, die jongens die komen in een wereld terecht... waarin hun taal tekort schiet. Soms hun intellect tekort, tekort schiet. Soms ook hun ambitie tekort schiet. Dan moeten ze zich waar zien te maken. En er staat nog een andere spannende oh, zin achter. Ja, ja. Wat heeft het van je gemaakt een egoïst met een vriendelijk maskertje op. Dat staat er met het aplon van zo gaat dat dus. Als je ja. probeert iets te worden... en je wilt tegelijkertijd rechtvaardig zijn... dan kan dat eigenlijk niet worden verenigd... en dan word je een egoïst met een vriendelijk maskertje Ja, op. nou ja, ik... De, de, de, de, de, bodem, de bodem van zijn karakter... de bodem van zijn karakter van wat hij is... door, door het trainen... door elke keer maar weer in de ring... Uh, na een lange sloop trainingsproces uh, zich te moeten bewijzen... het bejubeld worden als held... maar, niet, maar zich toch niet helemaal geaccepteerd voelen. Hè? Amir Salem rijdt in zijn dikke Porsche. Ja, de hoofdfiguur Am in Bedboy. Uh, uh, uh, uh, Amsterdam-Oosten <tie> wordt aangehouden door politieagenten... en iedereen kijkt naar hem. Bijna als een boodschap van de samenleving. Van, kijk, ja. je kan nog zo'n dikke Porsche hebben... je nog, kan nog, nog zo'n succesvol zijn... maar we pikken je eruit. Hè? Mm. We houden die in de gaten. Ja. Nou, Dat... Dat reali die realiteit die, die bij, hem, bij hem binnenschiet... en die bij ons binnenschiet, die, die, die, die kan ertoe leiden in, in dit geval. Dat hij dat zich uiteindelijk niet, niet meer kan voelen... dan een egoïst met een vriendelijk maskertje okay. op. We gaan naar de inspiratiebron van deze roman. We gaan naar Badr Hari. Hè? Als je hem nou even moet voorstellen alsof we hem niet kennen. Ja. Deze non-fictiefiguur, deze echte figuur. De echte. Ja, de echte Badr Hari. Hoe zou je dat dan doen? Je kan, je kan alles aan hem beschrijven aan de hand van zijn lengte en postuur en zijn glimlach. Er manifesteert zich daar iets onwezenlijks in, in of iets heel geks in, die, in, die, in, de, in de persoon van Badrari. Want namelijk, hoe lang hoeveel part is, is hier dan? Ik heb, huh? voor, ik heb hem ontmoet uh, ja. in, in de rechtbank tijdens dat proces. en uh, ja, Er staat een ontzettend grote man voor je huis. Echt heel groot. Een van de grootste mannen die ik ooit heb gezien. Ja. Dat, is ja. dat is behoorlijk intimiderend. Wat je ziet namelijk, bijna een soort van Griekse held. Ja, want dit is het dus. Er is één. Dat, dat is, ziet ja, eruit, postuur. De, de, de, de, de fitheid. En, en, en, en dan die lach. En dan die lach. En dan Wat die, voor lach? Een, nou ja, hele charmante, uh, sommige mensen zouden zeggen gewiekste, uh, innemende lach. Waarmee die uh, ja, zalen kan veroveren. Maar je, ook jou. Hij, hij geeft je het gevoel: jij bent bijzonder voor mij. Hmm. En je wilt bijzonder worden voor hem. Nou, dat hebben dat, we graag. Precies. Ja. Dat, dat doet zo'n lach. En dan die ogen die op hun hoede zijn. Het zijn ogen die op hun hoede zijn. En, uh, en dat, uh... Wat moeten we verder van hem weten qua feitologie? Nou, hij heeft Marokkaanse wortels. Hij is opgegroeid in Amsterdam-Oost. Uh, zoals ik er net al aangaf. Uh, niet de makkelijkste plek om als Marokkaanse jongeman op te groeien. Ja. Hij is van de 9-11 generatie. De, de, de jonge mensen die na, na, na 9-11 hun plek zoeken in de samenleving. Hij is een ras Amsterdammer. Een ras Amsterdammer. Voelt zich ook echt veilig en goed in zijn eigen stad. Mm. Um, en heeft een deel van zijn leven eigenlijk opgeofferd op het altaar van de sport. Op het mm. altaar van trainen, trainen, trainen en presteren. Ja. En is al heel jong uh, een, een, een wereld ingekomen. Een, een, een, een sportwereld waarin, laat, waarin, waarin de regels en, en ook de, de, de zakelijke verhoudingen soms een beetje diffuus zijn. Ja. Ja. Uh, wie is hier, uh, wat kan je verwachten van je manager als je op Je achttiende een contract aangeboden krijgt. Wat ga je verdienen? Als je 18 bent is het veel. Maar vijf jaar later is het misschien heel weinig. Ja. Uh, dus nou, achterstand, milieu. Precies. Uh, gewiekste wereld ook om zich heen. En, en dan dat talent wat zich in hem manifesteert. Ja. Gewoon als, als sportman, als vechtsporter. Ja. Uh, hij, hij hoeft niet, eigenlijk hoeft hij ook helemaal niet zoveel te trainen. Om toch degene te kunnen zijn die, okay. die, die wint. Nou daar, ik, daar hebben we hem. Nou is één ding. ja, nou, nou hebben we hem zeg je. Maar nou vind ik opvallend dat jij... Al dan niet bewust. Ja. niet noemt. wat er aan criminele. en mogelijk criminele zaken. aan de orde is met betrekking tot hem. Is dat toeval? Ja, je hebt me niet gevraagd de feiten. Jawel, ik zei de feitologie. Ja. Dat woord nou ja, gebruikt u Daar kunnen we, kun, kun we het ook over hebben. Ja, nee, maar ik vind het interessant. Eh, om ja, ja. te achterhalen hoe om, het komt. dat ik, je dat niet uit jezelf vertelt. Om, uiteindelijk, uiteindelijk was voor mij. Heel belangrijk om het karakter Ami Salem goed te krijgen. Oh ja. En daar heb ik heel veel in geïnvesteerd ge en veel aan geschreven. En wat ik je net omschreef, daar kan je als lezer, daar ga je in mee. Ja. Op een gegeven moment kom, okay. je, er, kom je erachter, ik... je kom, dat, dat, dat gaat uh, bad boy fictionaliseer ik, maar bij de echte Badr Hari, ja? de feiten zijn bekend. Nou ja, maar niet bij iedereen. Dus ik geef ze nu dan toch even. Ja, Ik noem ze even. Hij is meermalen in opspraak geraakt... door geruchten en door aanklachten... in verband met mishandelingen... buiten de ring. Voor alle helderheid. De buren van zijn ex-vriendin. In 2006 is hij veroordeeld tot een zelfstraf, mm -hmm. omdat hij had mishandeld. In 2012 deed Jeroen van den Berg, eigenaar van de Amsterdamse club Air... aangifte tegen Harry, mm -hmm. omdat hij hem in 2011 zou hebben mishandeld. De zaak is nog in onderzoek. Yeah. En na Sensation White, zo'n dansfestijnen, in juli 2012... in de Amsterdamse Arena, is Badia daar opnieuw in opspraak mm -hmm. gekomen. Hij zou de zakenman Koen Everink in een skybox zwaar hebben mishandeld. En ten leste in uh, augustus dit jaar werd bekend... dat in 2012 een grote partij... ...drugs bij hem thuis is gevonden. Steroïden ja, doping. Ja, ja. ja, en, en voeg daar ook maar aan toe wat we niet weten. Ja, dat, dat er is je, dus, dus uh, kunt, er heus gaat nog gaat wel meer. Nog veel meer geruchten. Ja. He, zo, nou, ja. nou, en verder ja. moeten we denk ja. ik ook nog ja. een aardig feitje... ...niet ja. crimineel, maar amoureus ja. weten dat hij een relatie heeft gehad. Eh, geloof ik voltooid ja. de vorige tijd inmiddels met Estelle Cruijff. Ja. Goed. Um, Wanneer zag jij hem voor het eerst echt helder op jouw netvlies... of op een buis of zo verschijnen? Nou, ik zat uh, twee jaar geleden bij mijn schoonmoeder. Ik heb een Marokkaanse schoonmoeder in, in amsterdam oost. En, ja. en, en, en als zij aan het koken is, dan heeft ze de Marokkaanse televisie aan. En toen was daar een meneer uh, in een Badr -Hari, die in die Marokkaanse talkshow uh, met de Frank van der Linden van uh, Marokko... in gesprek was. Ja. En, uh, en die man, de, ja, de charme spatten er vanaf, van, van, van, van, van, van, van Harry. En de mensen waren diep onder de indruk van zijn grapjes en zijn geintjes. En, en toen hoorde ik mijn, mijn, mijn schoonzus zeggen van... dat is badder, dat is badder, dat is badder. <laughs> en toen echt ik tegen haar de... Ja, maar Fatima, wat heb je het over? Dat is badder, dat is badder. Wie is badder? Ja, ja, hij is, is een Nederlander, maar hij is op Marokkaanse ja, televisie. Zei, ja, maar, maar badder is van ons, die is van hier om de hoek. Ja. En ik ja. dacht, oh, oh, wat dan? Ja, dat is Badr Hari. Dat, uh, dat is een hele, hele goede kickbokser. En uh, die heeft in de K1 heeft die, uh, heeft die, heeft die bewezen ontzettend veel te, nou, Wereldkampioen ik, of uh, daarop? Dat zei al bijna, nee. nou, ja, daar kwam ik dus toen achter. Ik, ik, ik, ik, ik hoorde toen ook al over dat doorschoppen in de ring. Mm. Uh, daarna de geruchten, de mishandeling, het, het verhaal halen bij een ex op hardhandige wijze. En ik heb hem toen uh, telkens malen veroordeeld. Uh, ik zei toen tegen die, uh, schoonzu die schoonzus van mij van... hoe kan je nou zo'n fan zijn van hem? Hmm. Deze man is een monster. Hij heeft al twee keer toe in de ring doorgetrapt... nadat het eindsignaal was gegeven. Nadat was, nadat was door de, door, door de ringrechter uh, uh, was gezegd... stop, dat doe je niet. Dat is, dat, is, dat is je sportieve eer op het spel zetten. Dat, dat doe je niet. En toen zeiden ze van... ja, maar hij blijft Bader Hari. Hmm. Onze baderaad. Onze badraai. Even, en, en, even doorschakelen. Even doorschakelen weer naar, naar half oktober. Want daar sta je tegenover hem afgelopen half oktober uh, uh, in die rechtszaal. Ja. Dan heb je dus kort met hem gesproken. Ja. Hij heeft jou één vraag gesteld. Ja, ik stond met zijn advocaat, Vic, En uh, ik dacht, nou ja, ik moet toch even vertellen wat de stand van zaken is. Ja, weer een identifiek, ja. Met hem uitnodigen voor de presentatie. Iets van contact maken. En ik keek hem zo aan. Maakte ook contact. Ik stapte op hem af. En ik stelde me voor. En het eerste wat hij zei was. Gaat ze dood? En toen wist ik ineens, potverdorie. Wat hij aanhaalt. Is wat ik zes maanden terug heb gezegd. in een televisieprogramma over dit boek. Bad Boy. Waarin ik vertelde dat aan het einde van de roman. Gaat, loopt het niet goed af met, met de vriendin van Amir Salem. Ja. Daar gebeurt iets mee, met Chanel. Ja. Oké, okay, dat geef je nu weg, dat gegeven. Maar okay, nee, nee, daar gebeurt iets mee. En, en, en dat, had hij toen, dat heeft hij toen meegekregen, heeft hij onthouden... Ja. Okay. en dat veerde dat hij meteen uit... Ja dacht ik, je, je, je, niet alleen het geheugen van een olifant... maar ook uh, de snelheid van een vos. Ja. Nou, fascineert mij weer in jouw fascinatie voor hem... dat je hebt gezegd, um, hè, ondanks die gewiektheid uh, en, en uh, dat hij een vos is en zo... dat zijn kwets kwetsbaarheid ja. jou zo treft. Ja, Wa waar hij zit hij dan? Waar zie ja. jij die dan? Omdat hij uh, voor, uh, voor een Marokkaanse sportman... Hè, iemand uh, met zijn wortels in Nederland, uh, jongen uit Amsterdam... heel open is eigenlijk over, uh, over hmm. zichzelf, over zijn hmm. achtergrond. Ze verhouden tot de familie. Hij laat zich ook filmen met de familie. Hij vertelt ook waar hij vandaan komt. Hij, hij is kritisch over zijn eigen gemeenschap, dat durft hij ook te zijn. Ja. En hij vertelt, en dat in, heeft in een, in een profielschets bij, van Dirk Baayens die een documentaire over hem heeft gemaakt, die met hem in Marokko is geweest. Op een gegeven moment is hij heel erg op zijn gemak en in zijn comfortzone. Vertelt hij, pardon, mm -hmm. vertelt hij, dat, hij dat, dat er iets in hem zit wat zo destructief is. Dat die, dat die, dat, dat die, daar kan hij eigenlijk niet voor in staan. Daar heeft hij geen macht over. Dat is, dat is groter dan, dan, dan hij zelf ja, is. Ja, ja, ja. En toen dacht ik van, dit is, dit is iets wat... Ja, dit, dit maak, dit maak je ook, door dit te zeggen maak je jezelf heel kwetsbaar. Okay. Maar op die verschillende elementen... Hè, die vriendinnen en hoe dat zat... Euh, boksen als een methode voor zelfverwerkelijking... dat milieu waaruit hij komt, gaan we, gaan we nog een heel stuk verder in... U luistert naar kunststof op Radio 1 van de NTR. Over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond met de gast Abdelkader Benali. Over zijn roman Bad Boy. The research. Jij kiest dit onderwerp. Ja. En dan ga jij aan de gang in Amsterdam Oost. Je bent embedded geweest. Ja, kijk. Mijn schoonfamilie woont Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat ga je daar doen? wat je doet is. Dat weet je ook. Als je niks weet. Moet je kijken mm. en moet je luisteren. Mm. En, en dan vallen er vruchten van de bomen. En dat is wat ik dan doe. Ik hou gewoon mijn mond. En ik, ik, ben je ik goed kijk. in? Nee. Jouw echtgenote zegt: hij vraagt je veel deze man, maar hij vertelt je weinig. Ja, precies. Ik zei <laughs> dat. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Leuk. leuk om te horen. <coughs> Dus ik kijk dan en ik kijk en ik kijk en ik wandel en ik ga de straat op en ik praat en ik kijk en ik kijk en, ik kijk en dan. Ja. Daar vul ik me ik met beelden. Ja, en Oost, dat is voor goed begrip het deel van Amsterdam waar het heel van Gogh is voor mij. Ja, precies, ja. De, de Linnaeus, uh, wat is het? De Middenweg, Linnaeus Parkweg, uh, ja. Pretorius, uh, buurt, moeilijke ja. straat, ja. Uh, ten, uh, wat is het? De Dappermarkt, nou ja, de beroemde wijk. Ja. Stikt van de bokscholen. Het is makkelijker om een bokschool in te lopen in Oost... dan een Albert Heijn. Ja, wat is het verschil tussen Oost en het ook voor een deel Zwarte West? Ja, dat, is, dat, dat wist ik niet. Want ik kwam uit Rotterdam en ik ging in Amsterdam wonen. Maar uh, op een gegeven moment ben ik er ook achter gekomen... je hebt uh, Marokkanen van Oost en je hebt Marokkanen van West. Daar zit never verschil. the twintje, al niet. Ja, <laughs> ja die, die, die, die zien ook elkaar, volgens mij aan elkaar pas... en hoe ze praten van dat is er eentje van West en eentje van Oost. Ja. Uh, de, ja, ik, ik, ik, we zoomen genoeg in om te mogen generaliseren. De Marokkanen van Oost zijn ontzettend gehecht aan Oost, zou je kunnen zeggen. Ontzettend gehecht aan hun buurt. Ze zijn ook trots op hun buurt. Ze willen ook zo lang mogelijk blijven in Oost. Je ziet dat de Marokkanen van West, ja, zijn wat mobieler, zullen we maar zeggen. Mm. Sociaal mobieler. Ja, ze gaan wat meer de wijken uit. En hebben ook wat minder die trots... Nee. De... En ze hebben oordelen over elkaar, hè? Ja. Soms zelfs neerbuigend op elkaar. Ja, natuurlijk. Kijk, als je, als je in Amsterdam Oost woont als Marokkaan, ja, dan woon je eigenlijk in het beste, beste stadsteel van Rotterdam. Ja, die Amsterdam. in West begrijpen er niks van. Dan heb je, nou, als je west West nou ja, eigenlijk ja, het beter het twee als Marokkaan. Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik vraag er ook even ja. naar, omdat jij een beetje een, een, een Twitter-strijd achter de rug hebt met Lodewijk Ascher. Mm -hmm. Naar aanleiding van dat mm -hmm. rapport van de Europese Raad dat Nederland mm -hmm. racistisch en is zou zijn, mm -hmm. uh, dat um, Ascher uh, heeft gezegd... Nou, Nederland is helemaal niet racistisch. Mm. Hoe, hoe komt die raad erbij? Mm. Wat heb jij teruggezegd? Nou, onzin. Ik vind dat, uh, dat we de discussie over racisme... veel breder moeten voeren dan alleen maar... Uh, dat rapport van de raad of de ombudsman. Ik vind dat daar een... Uh, daar zit een urgentie in en uh, die raakt mij. Ik vind dat wij in een uh, steeds meer samenleving komen te leven... waarin de kloof tussen armen en rijk groter wordt. En jij ging heel ver met je ook ja. niet, Jij zei, ik kan niet geloven wat ik uit de mond ja. van Asje hoor. Ja. Elke allochtoon die nu nog PvdA stemt... <laughs> ja. steekt zichzelf een mes in de rug. Ja, goede polemiek. Hallo. Ja, ja, nou ja een beetje polemiek. Uh, ja. ja, dat, dat moeten we. Kijk, Ik kan natuurlijk allemaal gaan nuanceren in 140 tekens... maar dan heb je ja. geen discussie. Hoe reageerde Asje? Ja, dat is natuurlijk door hem bijgestoken. Dat het gevoel. Voor. Hij wil het goed doen, dat snap ik wel. En hebben jullie gebeld? Nee, we hebben niet gebeld, maar ik ben inmiddels wel benaderd... door de, de, de, de, het tijdschrift van, van de jonge socialisten... Mm -hmm. met, met, met, reactie, met het verzoek om daarop te reageren. En ik, ben, ik wil heel graag hierover met hem in discussie. Mm -hmm. Zeker, ja. Hm. Ja, okay, en, nou, dit, en, en, en, dus ik ga die discussie ook uh, graag aan. Ja. Goed, uh, dit was even terzijde. We keren terug naar jouw research voor ja. uh, Bad Boy. Uh, de de ja. uh, gefictionaliseerde uh, biografie over Badia. Daar heb ik het voor mezelf maar genoemd. Badar Hari zou ik moeten zeggen. Er is... Uh, een officiële ja. biografie van Jens Olde Kater. Ja, kijk, kijk, kijk, mijn boek is een roman. Hè. Het, is echt een ja. roman. het gaat ja. echt over Ar Amir Salem. Ik heb daar geen research naar gedaan. Naar het leven van... Maar van, je hebt wel bijvoorbeeld dat boek van Jens Olde Kater gelezen. Ik heb gelezen. het boek van uh, Olde Kater gelezen. Ik vond het uh, heel spannend om te lezen. Het is wel echt een schandaalbiografie. Je, uh, die badder kan niks goed doen. en uh, Het is een jongen die uh, overal altijd het eerst agressief wordt. En ja. aan het kortste eind trekt. Maar, maar jij hebt het ja. nog wel iets pittiger laatst gezegd ja. tegen een Intimus. Als je het boek van die Olde Kater leest, zei jij. Ja. Dan denk je dat we Badrari beter linearekter naar de gaskamer ja, hadden kunnen sturen. Ja, uh, ja nou ja, dat, uh, wie, wie, wie is die intimi? Was, was het, was het, ja, heb ik gezegd, heb ik gezegd. Ja, ik ja Daar komt dat beeld echt. Kijk, het publiek wel een monster. En de biografie van. Die rijkt hem aan. Wie reikt hem aan. En dan eigenlijk kan je dan niet anders zeggen van deze man... moet je eigenlijk Lina daar zo snel mogelijk uit de samenleving halen. Ja, want wat is er dan in dat boek zo gaan dat je zegt... ja, dat is bijna gewoon niet te geloven, dat gaat echt over een grens? Nou, ik, ik, vind, ik vind in bepaalde momenten wordt... Uh, kijk, Badr Hari is onderdeel van een milieu, van een wereld. Uh, de kickboks wereld K1-wereld, is een jonge jongen. Toen op dat moment geen contracten aan, geen verhoudingen aan met andere mensen om hem heen. Mm -hmm. um, daar, gebeuren, daar gebeuren dingen in. Uitwisseling, uh, uh, uh, uh, uh, uh, afspraken die worden gemaakt. Ja. Misschien worden de afspraken niet nagekomen. Misschien proberen mensen hem voor een karretje te spannen. Daar gebeurt daar is een bepaalde dynamiek. Ja. Dan wil ik graag horen en weder horen. Als ik, als ik dan lees dat padden de hele tijd, maar als op zo'n jonge leeftijd al. Al die nare dingen doet zonder ook maar één keer gecorrigeerd te worden door zijn omgeving. Ach, arme jongen. Nee, nee, niet arme jongen. Denk ik van hier, is, hier zit iets scheef in die ja, verhouding. Ja. Want ze trekken met elkaar op. Ze gaan met elkaar nog net niet naar bed. Ze kennen elkaar door en door en door. Hoe komt het dan dat hij, dat hij, dat hij, dat hij zo uit de. Dat hij, dat, hij, dat hij niet door zijn omgeving wordt gecorrigeerd. Wat gebeurt daar? Nou, ik heb natuurlijk ook mijn eigen bronnen. Mijn eigen onderzoek gedaan. En, da en daar, vindt, daar hoor ik een ander verhaal. Ja, We gaan zo naar jou ja. luisteren. Wat is dat verhaal dan? En hoe breed is die kloof tussen uh, die officiële biografie... Nou ja. en, en, Kijk, en, en wat jij ik, als schrijver. Ik heb geen biografie kan. van Bad Hari geschreven. Nee, nee, zeker niet. Maar wel dus research gedaan. Dus ik ben ja. graag uh, geïnformeerd door jou. Word graag door jou geïnformeerd over wat jij dan net vastgesteld over hebt. Maar eerst de files, eerst het verkeer. Er staan nog twee files op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... bij Hardingsveld Griesendam, drie kilometer. heeft te maken met bergingswerkzaamheden... maar alle rijstroken zijn er inmiddels wel, uh, wel weer vrij. En op de A16 van Breda naar Antwerpen... tussen Rijsbergen en Knokke-Galder drie kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Amir Salim is een schuchtere jongeman uit de Volkswijk... Hij transformeert tot een van de meest gevreesde en geroemde kickboxers aller tijden. En niets of niemand lijkt hem in de weg te staan. Tot hij ten val komt wanneer hij wordt beschuldigd. van de molestatie van een man uit de reclamewereld. Dat is in hele korte trekken Bad Boy van Abdelkader Benali. Vanavond een gast in. Uh... Kunststof van de MTR op Radio 1. We hadden het over uh, de ontdekkingen die jij hebt gedaan uh, met betrekking tot uh, Bader Hari, de uh, kickboxer, de uh, research die jij deed voor dit boek. W wat, wat stelde jij vast over hem? Nou, uh, uh, uh, wat stelde ik vast? Uh, uh, dat, het, dat het algemene beeld wat we van hem hebben is natuurlijk van uh, die over het uh, dat over het paardgetilde monster dat om zich heen slaat en, en om zich heen Halleman, slaat en uh, ja. eigenlijk niet uh, psychopathische karaktertrekken worden zo iemand dan toegeschreven en ik heb geprobeerd erachter te komen waar komt dat vandaan uh, is, hij, is hij echt psychopathisch uh, uh, wat is dat voor een omgeving waarin hij opgroeit nou Amsterdam Oost uh, met wie krijgt hij te maken wie waren zijn eerste en, trainers en, kwam je tot de conclusie dat hij psychopathisch was Nee, denk het niet. Want? Nee. Ja, ik, heb jij wel eens een, psychopa, een echte psychopaat ontmoet? Nou, één of twee keer maar. Oké. Okay. Het was schrikken. Ja, ja, er gaan de rillingen over je rug. Dan voel je gewoon, dat klopt niet. Nou, dat, dat, Als ik kijk naar, naar, naar het gedrag en wat hij zegt, dan denk ik niet: dat is een psychopaat. Misschien wel een, een, een, laten we zeggen, een verstoord norm en waardebesef. Daar valt, daar, valt, daar, daar, daar valt winst te behalen, zou je kunnen zeggen. Misschien zou hij zijn vrienden of zijn directe entourage zou hij iets meer cherrypicking kunnen doen. Dus iets beter een beetje opletten een beetje ja, ja, met ja. de jongen. Misschien zou je kunnen zeggen: uh, lieve jongen, ga niet zo vaak uit. Hmm. Laat het lijst bijna eens een keer links liggen. Ja, okay. Dat soort dingen. meer. Dus, wat, wat elke moeder zou zeggen tegen ja. haar zoon. Ik ben dan even niet zijn moeder. Maar... En als je nou een van de grote vragen uit jouw roman er even bij pakt. Hè, je, je, je schrijft vanuit die Amir. Ja. Gemodelleerd in de ja. verte naar Badrari. Ja. Moet ik gestraft worden omdat ik het wurgende gevecht om mijn instinct in bedwang te houden? Heb verloren. Ja, als je die geweten hebt Ja, dat is, ja, dat thuis, is een kernvraag. Ja, dat is heel spannend. Kijk, in literatuur is het prachtig. Kijk, in literatuur, als je schrijft, als je kunstenaar bent, maak je geen slachtoffers. Je bent je eigen hmm. slachtoffer. Hmm. Je schrijft hmm. een slecht boek, je wijze van spreken. Of schilderij mislukt. Maar je kan voluit gaan met je creativiteit en je destructiviteit. Je kan helemaal losgaan. En dat is een heel persoonlijk, individueel gevecht. En de uitkomst daarvan is, is de kunst. En wat je ziet uh, in de kunst uh, heeft een vorm van schoonheid of intimiteit of uh, communiceert. Radicaliteit. Ja. Whatever. Ja. Nou, Dat is natuurlijk uh, een vechtsporter. Die moet ergens in zijn hoofd moet een, een, een, een, een doosje hebben wat inkt en inkt zwart is. Wat maar één ding wil dat is vernietigen. Mm. Als hij de ring instapt mag dat doosje open mm. voor de duur van het gevecht. En dan... Aan het einde van ja. het gewicht gaat het doosje weer en, toe. En Stap je de ringen. Hier is dat luikje. En hier en hier een keer buiten de ringen. Nou, open gegaan. een paar keer. Ja. De vraag is natuurlijk en daar ben ik geïnteresseerd in. Ik heb daar geen oplossing voor. Ik vraag niet aan een schrijver om oplossingen, maar waar ik geïnteresseerd ben is waar komt dat vandaan? Waarom gaat dat luikje open? Ja, maar hier is de vraag die je zelf opwerpt uit de mond van jouw hoofdpersonage. Moet ik gestraft worden omdat ik dat wurgende gevecht om mijn ja, instinct ja, in bedwang te ja. houden, een keertje heb verloren. Ja, nou ja dan, mag, dan mag de lezer mag dat, mag da, mag daarin meedenken en een oordeel geven. Nee, maar als we een breder trekken, ja. bedoel, we, we, we, we, jij en ik hebben normen waarde en waarden. En, en, en op een dag houden we ons er een keer niet aan. En, en kunnen we dan uh, zeggen, moeten we dan een keer kunnen zeggen. ja, jongens, vergeef ons. voor één keer ging het lid er even vanaf buiten de arena waar het mocht. Moeten wij dan inderdaad vergeven worden? Of... Nou, we, leven steeds, we, leven wel, kijk, we leven steeds meer in een samenleving... waarin je meteen veroordeeld wordt. Je wordt uh, door de media veroordeeld... bij het geringste of minste vermoeden van, uh, van, uh, van, van schuld. Mm. Of van, uh, dan wordt er een oordeel over geveld, dan wordt er over je gepraat. Nou, reputatieschade uh, galore, volop... Mm. En dan moet jij vanaf dat moment gaan bewijzen in diezelfde media... dat je onschuldig bent. Dus ja, dan je dan wordt op achterstand ook, gezet. Ja, dan moet je ook in de rechtbank. Dan moet ja. je toch overal, dan, als je ergens uh, van wordt, ja, beschuldigd. dan ga je naar de rechtbank. Maar dan kom je de rechtbank uit. Uh, en wij zijn niet zo bekend. En, uh, maar, poeh... Met het cv van Badr Hari krijg ik. Die, ja, dus die man, jij dubbelt daarover. Die, begrijp die, ik. Krijgt geen baan, die, die krijgt niet eens een baan bij de McDonald's. Ja. Waar gaat ja, boek, maar wat gaat je ja? Het ene wat ja, ik wil zeggen: de, de, de, de, we leven in een samenleving waarin alles wordt uitvergroot. Ja. Alles wordt uitvergroot. En dat op zichzelf is al straf. Dat, ja. Ja. Waar gaat het verder om voor jou in, in je boek? Nou, ik, ik vond het. Ik, wat ik wilde laten zien is: kan je in een wereld waarin alles draait om macht en norm en, en, en, en, en, en, en eigenlijk ook uh, liefdeloosheid... Mm -hmm. waarin uh, uh, afstand houden wordt aangemoedigd... kan je nog nieuwe vormen van intimiteit verzinnen of ontdekken. Hij komt in Marokko terecht. Hij wordt reisleider van een groep Nederlandse toeristen. Even anoniem. Even anoniem. En hij snapt het, je snapt als lezer, dit is de laatste anonieme plek waar hij is... kan zijn voordat hij terug moet naar Nederland... Mm. Kan hij met die mensen die hem niet kennen... kan hij met die mensen een nieuwe relatie opbouwen? Kan hij met die mensen, dat zijn gepensioneerde, ja. uh, witte Nederlanders... die lekker naar Marokko willen en die denken... hé, hey, we hebben een gids die Nederlands spreekt en die toevallig hier vandaan komt. Kan hij met die mensen uh, een, ja. een normale ja. verhouding opbouwen? Ja. Wat blijft er over van dat soort mogelijkheden... als je eenmaal uh, in, in, in die mediacratie... Uh, in die turbulentie, turbulentie ja. van, van kranten, tv, ja, ja. noem maar op... een grote ja. naam bent geworden. D dus dat vond ik heel spannend. Omdat tegen, te, terwijl er op hetzelfde moment in Nederland... Uh, zijn advocaat probeert van hem een uh, mediadarling te maken. Ja. oh paradox. Ja. Probeert hem zo snel als mogelijk te framen... zodat hij straks, als hij terug is in de talkshows, wat mm. verhaal kan mm. vertellen... wat mm. hem helpt wat, ja, om, om ja, ja. vrijgepleit te wat worden. Wat hier een beetje tegenaan schuurt is ook... Uh, uh, wat ik zelf las als een thema... dat iemand die succesvol is... Uh, in de opgang naar de top... Uh, allerlei vrienden verliest. Dus uh, naarmate de, de, de roem dichterbij komt... wordt de intieme kring waarin je verkeert kleiner succes, en kleiner. Het, het, het, succes, het succes wat je hebt in de wereld is nooit je eigen succes. Want zelfs zijn eigen familie komt geloof ik maar... één of ja. twee keer in nou ja. dat grote appartement in Amsterdam-Zuid... Nee, ja, waar die jongen ja, dan uiteindelijk ja, komt ja, te wonen. Ja, ja je... je, je, je, je de, de, de, de, dat succes haalt de, de oude intimiteit helemaal weg. Ja. ja. En, en is dat op te lossen? Jij bent zelf inmiddels een, een schrijver ja, van naam en faam. Nou ja, dat kost tijd. Dat kost tijd in, uh, dat, dat, hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Ja, uh, Want je twittert, je, je staat uh, interviews galore af om jou aan te halen. <laughs> uh, ja. Je bent overal... Nou ja, het, het, het, ik, ik heb natuurlijk nu een heel, voor mezelf een hele mooie balans gevonden. Dus ik ben daar ontzettend uh, gelukkig mee op mijn 38ste. Hmm. En wat is de balans Waar bestaat je ik, dan ik, Dat ik, uh, hoe, ik... Ik ben heel... Ik, ik, ik, ik, ik, ik doe geen dingen die ik niet kan of niet wil, waar ik niks mee heb. Dat, dat is al iets. Dat Zoals wat meidje. Nou ja, tien jaar geleden, als ik werd gevraagd om in een, in een zoveelste talkshow te gaan zitten praten over whatever, zei ik ja. ja. Nou, dat doe ik nu Die niet. Die boeken meer. moesten worden verkocht. Ja, ja. Nou ja, nee, nee, niet de boeken verkopen, maar gewoon. Uh, bekend ijden, worden. Bekend okay. worden en, uh, <laughs> ja. en, en, en proeven en meemaken. en da, dat, dat is er wel af. Ja. Okay. En, uh, en, en dat twitteren, ja, dat doe ik uh, toch met hart en ziel, omdat het toch ook gaat over thema's waarvoor, waarvan ik het waard vind om ervoor te vechten. Ja. Ja. Om er iets mee te doen. Ja. Dus daar voel ik me goed bij. Ja. Um, nou, kan je nou allemaal dingen binnen? Nou ja, er, er komen één of twee vragen ja. van luisteraars binnen. Die ga ik je, die ga ik ja. je zo laten zien. Um, je, je hebt toch de belangrijkste verhouding uiteindelijk met de boeken die je maakt, meer dan met die thema's die je in talkshows en zo kan bespreken... dat is waar je, je hard in stopt, zelfs zo verregaand... dat ze Ida, je vrouwen zegt, ben ik soms wel helemaal in beeld? Ze dus zegt niet ja. letterlijk zo, maar ja, ja, ja, impliciet ja, ja, ja. toch wel. Ja, nou, de keiharde waarheid is, en dat, dat, dat heb ik ook met haar besproken... is: als je met een schrijver bent, ben je eigenlijk met twee personen. Mm -hmm. Je bent met de persoon, met de Abdel, ja. bla bla bla, leuk, gezellig, leuke dingen doen... en je bent met de schrijver en die heeft een totaal ander leven... Die is met dat binnenwerk bezig. Ja, maar dat binnenwerk is natuurlijk waar het haar, jouw echt ja. geld, jouw liefde ook, ja, wel ja, voor een ja, groot deel uh, om te doen is. is uh, dat is heel lastig, uh, dat is ontzettend lastig. En, krijgt uh, zij... Gelukkig? Gelukkig hebben, hebben we zo'n. Ik, ik, ik ben daar open over. Ja. Ik ben open over. Oké, maar krijgt, niet zo maar krijgt zij, denk je, in essentie de liefde van jou die zij zou verdienen? Ze verdient veel meer liefde dan ik haar uh, geef. Dat is altijd zo. En die gaat dus naar de bad boys. Voor een deel. Uh, In dit ik, geval. Nee, het enige wat ik doe is dat ik echt op mijn knieën zeg tegen haar... Saïda, vergeef mij. Ja. <laughs> nee, maar echt waar. Dat ik, dat ik dat, van, ik, het gaat daar van grote kracht en, en ja, innerlijke ja, rust. Ja, ja, doe maar. Je, nee, nee, nee, maar ja. dat, jij dit, dat jij dit... Ja, zij, zij zegt er dit over. Hij is iemand die zich zo volledig op zijn werk kan storten... en ik geef hem ook graag die vrijheid... Ja. dat het soms wel ten koste gaat van ons contact. Ja, ja. Privé hij is, is hij niet makkelijk te doorgronden. Ja. ja, ja goed. Dat is ook spannend voor Saida. <laughs> dat ja, is ook spannend ja. voor haar. Ja, ja, nee, maar het ja. is toch zo. Prijs jezelf op het graf nee, in Benali? Ik prijs wel ja. het graf in, Maar ik, ik bedoel, ja, nee, ik, dat gebeurt. Spannend het gebeurt voor haar. Het gebeurt. Maar, en dan, dan, zeg ik, maar wat ik nu tegen jou zeg, zeg ook tegen haar. Ja. Saïda... We zijn met elkaar getrouwd. Ik heb vanaf het begin gezegd dat, het, dat, dat je, je bent met een schrijver getrouwd. Mm. Je, moet iets, je moet er toch ook een beetje. Ja, nee, alle excuses waren georganiseerd. En, en, en, en, ik begrijp maar, het. Ja. Maar, maar ik, ik moet wel zeggen. Uiteindelijk heeft ze gelijk. Mm. Mm. Ben, heeft ze gelijk. Ben, ben jij een, een rupsje uh, nooit genoeg? Uh, zoals de titel uit van het, uh, het boek. dat uh, Bad Boy in jouw boek uh, van jongens af aan omarmt? Nou ja, inmiddels zit er wel een soort van op... op. Uh, ik zelf op laten zetten. Maar, maar ik hou wel echt van de dingen die ik doe. Ik doe ze wel met hart en ziel. Ja. En, uh, ik, ik, ik heb op een gegeven moment gemerkt voor mezelf een aantal jaar geleden ik kan niks doen met, op 80 kilometer per uur. Nee, ga ja. het niet. Nee. Ik ga liever een keer in de binnenbocht vlieg ik uit de bocht met 120 mm -hmm. niet, niet in de auto, maar gewoon dan dat ik, dat ik overal met 80 kilometer per uur doorheen sukkel. Dat werkt voor mij niet. En wat is dan de, de, de rem? Bijvoorbeeld dit boek. Dit ja? boek schrijft, Dit is toch een 120 kilometer per uur boek. Zeker. kilometer per uur Maar uurboek. wat is dan de handrem die je hebt gevonden? Want dat zei je tussen neuzen en lippen door. Nou goed. Toch, ja, toch ook wel. Uh, uh, mijn, mijn, mijn, mijn huwelijk. Met, met, met, met mijn vrouw. Uh, mijn vrienden. Familie. Maar jouw redacteur Peter Nijs bij de arbeiderspersie zegt. Ik heb eigenlijk wel respect voor zijn vrouw. Dat ze het uithoudt bij zo'n ongeleid projectiel. Hij glimlachte erbij hoor, vooral het duidelijk. Ja, precies, grap, hè? Van, precies een grap. Ja, ja, nou ja. ja, maar goed, in elke grap. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar goed, ik zou, ik zou, ik zou zeggen... nodig zal ieder uit voor de volgende aflevering. Ja, maar je, ben, aflevering. Je, hebt, je hebt iets ADHD'ers. <laughs> ook in je hele manier van praten. Dat, ik denk, rustig, rustig, we hebben een uur, man. Kalm aan nou. Ja, Dat vond, is toch wel zo? Echt waar? Ja, Je praat meevallen. ook met 120 km per uur. Vind ik wel uur, meevallen. Dat ja, vind je wel meevallen. Zet het op je site dit en draai het gewoon eens af... als je bent opgestaan op een manier. Ja, ik vind het gewoon... Ik vind het wel leuk om op deze taal te praten. Mm. Ja. En nee, meisjes zijn nog iets anders dat ik intrigerend vond. Um, waar dit boek ook over gaat... is volgens mij een zielsgesteldheid van die Amir. Ook een verwante ziel van Abdelkader. Want net als bij bad boys zit er veel verwarring in die jongen. Nou, vindt Peter nu dat ik verward ben... Nou ja, hij heeft het over zielsverwantschappen... dat er toch iets is van gelijkheid. Ja, kijk, die verwarring... Dat, is, dat, dat heb ik inmiddels wel geaccepteerd. Vro Ze zeggen natuurlijk allemaal... je moet die verwarring maar opzien te lossen. Maar ik ben erachter gekomen... dat, klopt, dat kan niet. Waaruit bestond die, die Ja, je, kijk... Als je wordt geïntroduceerd als schrijver tussen twee culturen. Nee. Weet je wel. Ja, uh, ja. Uh, uh, hij is een Marokkaan, maar hij schrijft in het Nederlands. Dan wordt eigenlijk al geïmpliceerd. Is raar, hè? Is gek, hè? Hmm. Uh, Hom of kuit. Hmm. Nou, dat is natuurlijk onzin. Dat is niet onzin. En tegelijkertijd word je op één hoop gegooid met andere Marokkaanse schrijvers. Ja, ja. dus, dus de, kracht is dan, de kracht die ik dan uh, heb ontdekt... Uh, zit hem vooral in het omarmen van die verwarring. Dit boek, en daar heeft Peter gelijk in, is de uitkomst van het onderzoek naar verwarring. Vroeger, tien jaar geleden, zei ik tegen mensen: Ja, dat is, uh, het, is, uh, het is best wel lastig, verwarring. Maar het is ook spannend. En hmm. zeiden tegen mensen tegen mij: Waar heb je het over? Kies nou eens een keer een plek. Hmm. Toen kwam 9-11 en toen was de hele wereld verward. En toen zeiden mensen: Oh, nu, nu begint het een beetje te snappen. En nu komen we steeds meer in een, in een samenleving: vast contract bestaat niet meer. Uh, je moet uh, de participatie in de samenleving moet je gaan dienen. Ja, Heldere er, politieke scheidslijnen zijn er niet, zijn er niet meer. meer. Die ideologie is steeds meer in kleine dingen gaan zitten. Niet meer in het grote verhaal. Hè. Dus bijvoorbeeld, uh, je, koopt, je bestelt een kopje koffie bij de Starbucks... en je, en je, geeft, je laat een euro achter ja. voor de kinderen in Guatemala. High, dus die, high culture, low culture, amper meer Dus Die verwarring, die verwarring die is algemeen geworden. Sterker nog, die verwarring wordt nu door hipsters gevierd. En dan zou ik er dan last van moeten hebben? <laughs> nee. Je bent echt geniaal in naar jezelf toe, hè? Ja, nee, dus als nee, er nee, iets nee, lastig nee, is nee, voor Saïda, maar... dan is het spannend voor haar. En als, uh, als nee, jij verward bent, dan nee, wordt de wereld is, als jezelf ook totaal verward. Nee, het is en spannend en verwarrend. Ja. En, en lastig, en ja. echt lastig. Wat zijn de vragen waar je nu mee zit? Uh, nou ja, ik, ik heb afgesproken om straks uh, een vriend te zien. Mm -hmm. En, en, en ik, ik zit te denken, van waar, waar ga ik het met hem over hebben? Dus waar kunnen we het over hebben? En dan denk ik er over na. Ba wat, wa nee, wat, is, wat is op dit moment een vraagstuk voor jou? Echt op dit moment? Dat ja, ja, uh, je zegt, nou ja, daar ben ik gewoon intensief mee in de weer. Dat raakt mij. Dat uh, raakt mij misschien zelfs wel diep. Uh, Oeh, dat vind ik wel... nou, bijvoorbeeld het hele racisme debat. Dat raakt me echt diep. Dat, dat, dat, dat, dat gedoe met Asher, was ja. niet zomaar wat. Nee, het nee, gaat, veel... gaat niet om de poppetjes. Het gaat echt om iets in de samenleving. En hoe gaan we met elkaar om? Hoe creëren we nieuwe vormen van gelijkwaardigheid? Hoe zorgen we ervoor in een krimpende arbeidsmarkt... dat, dat die culturele diversiteit wordt kan worden gekoppeld aan leiderschap? Hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar beschouwen op basis van talenten en kwaliteiten. En, en, en. Terwijl je zou zeggen dat debat lijkt een beetje ja, van de stoom af. Dat, het ergste van, van dat glazer, nee, dat multiculturele debat lijkt wij, maar, weg. dat denken wij, culturele elite, want dan kijken ze van boven. Ja, op een Zwarte Piet dingetje na. Nee, maar, nee, nee, nee, nee, dat, dat nee hoor, het uh, gaat nog, uh, ja? ja, nee. Hoe zie jij dat Maak je hoe, hoe, hoe... Ja, dat, dat is gewoon, je ziet dat, je ziet dat mensen steeds meer, dat dit hele, dit hele toestand rond de Gordons en de, en de Jack Spijker van de ja, wereld. Ja, Gordons met zijn grap over dat, Chinezen. Dat, dat, dat men er niet meer zo makkelijk mee wegkomt. Zegt ook iets over de verwarring in onze samenleving. Zegt ook iets over van... Hé, hey, dit konden we vroeger wel, nu niet meer. Waarom eigenlijk niet? Oh, wacht eens even. Uh, de ander vindt het niet grappig. Oh, ja. shit. Wie is die ander? Oh, hij staat er ineens wel. Oh, en... Dat, ik bedoel, tien jaar geleden hadden we het er ook over, maar dan was het dan. Hè, dan gingen we, we keken elkaar een beetje aan, gooiden wat cultuurrelativisme tegenaan, gingen er een sausje van politiek correctheid overheen en we stemden toch wel op de partijen. Ja. En dat is weg. En hoe kijk jij nu bijvoorbeeld is, naar. We, ja, ja, ja, dat gaan? vind ik leuk om over te praten ja. met jonge mensen, ja. om, te, om, om hen te vragen en hoe, hoe vind je dat? De hoe vind je dat dit kabinet dat handelt? dat vraagstuk? Nou, ik had daar iets meer ballen verwacht. Iets meer ballen, iets meer uh, ponum. Iets meer de apperkut. En in welke richting dan? Nou, dat je durft te zeggen van... Uh, we hebben jullie verteld dat er een participatiesamenleving aankomt. Nou, we gaan nog, een, uh, we gaan nog iets verder. We gaan jullie ook vertellen dat, er een hele, dat, dat onze samenleving steeds gekleurder wordt. Dat er steeds meer verschillende culturen binnen de grenzen zijn. En dat we gaan uh, roeien met de riemen die we dus hebben. Dus iets meer echt uh, idealisme. En, ja, maar eigenlijk is het idealisme realiteitszin. Mm. Mm. Blijkt er uit Bad Boy een vorm van maatschappelijk engagement, vind je? Nou, wat ik heel opvallend vond was dat mensen tegen mij zeiden: Hé, hey, je hebt zo'n Marokkaanse roman geschreven. Nou, da, dan, dan, dan heb je toch iets goed gedaan, vind ik. Weet je wel, want ik, voor mij bestaat dat niet. Mm. Ik, de Nederlandse roman, of ik heb een uh, Oud-Zuid-roman geschreven. Of een, ik mm. schrijf romans. Mm. Maar dat mensen, direct mensen om mij heen zeggen: van: Hé, hey, wat interessant dat je het kompas hebt verlegd naar Amsterdam Oost, dat je het kompas hebt verlegd naar de actualiteit dat je, je daarover uitspreekt, dat vind ik, dat, dat, dat is bemoedigend. Ja, dat ja. betekent dus ook dat, dat, dat er iets van wat er in de samenleving gebeurt... dat trilt dus ook in mij door ja. en in mijn boek. Ik had in technisch opzicht één vraag waarvan ik dacht... waarom heb je dat zo gedaan? Aan het eind van het boek, je hebt het net zelf al ja. weggegeven... loopt het slecht af met de vriendin. Ja. Van die bokser. Heel slecht lopend ja. Dat Slechter kan het niet. Ja. Um, en we hebben hem dan uh, 240 pagina's lang of daaromtrend gevolgd. Ja. Uh, vooral in Marokko, waar ja. hij als reisleider werkt. Ja. En we hebben in zijn ziel mogen kijken. Hij denkt over van alles en nog wat na. Hij voelt van alles en nog wat. En dan blijkt dat hij, uh, blijkt ons als lezer, dat hij al die tijd al op de hoogte was van het waarschijnlijke sterven van ja. die vriendin. Klopt. En. Ik vraag me af waarom dat dan plotseling uit de hoge hoed komt... en waarom ja. wij hem over van alles nog wat hebben zien denken en zien voelen. Ja. Maar, maar dat niet. Ja, ik hoop maar... Uh, dat, dat vond ik altijd het spannende van, uh, van, van, die, uh, van het schrijven van een verhaal... waarin je achteraf zegt, ah, maar wacht eens even, waarom wist ik dat niet? En dan ga je eens teruglezen. Dat heb ik en gedaan. En ik en voelde me toch gefopt. Je voelt je toch gefopt. Nou, dan ben je goed gefopt. Maar ik moet ook zeggen... ik. Ik had die conclusie ook. Uh -huh. ik, had die conclu ik dacht, hij moet toch weten dat er iets gebeurt. Hij moet toch weten dat, er iets, dat hij iets verschrikkelijks heeft achtergelaten. Ja. Hij moet dat ook, krijg ik echt hij als moet lezer een blijk van. Om het maar, maar psychotherapeut uit die wond leven en voelen ja, en denken. Ja, ja, ja. Dat, dat heb ik wel heel erg onderdrukt. Hè. En ik moet eerlijk zeggen. Je hebt ik, dat bewust onderdrukt. Ja, ook omdat ik, ik heb het geprobeerd links ergens erin te krijgen, dat mislukte gewoon. Daar ja, weet hij, nee, maar even, even af maar. Ja, ja, ja. Daar was, was hij zich te bewust van en dan, mm. en dan, dan, dan, dan, dan wordt het gekunsteld. Ja, maar ik vind het ook een beetje ongeloofwaardig in alle eerlijkheid, dat iemand die zoiets groots heeft meegemaakt, mm. bedoel, de geliefde, ja, nou, hij had ja, een kleine intieme ja, kring, heb maar, je geschetst. Ja, dat, ja, dat dat dan niet prangt. Ja, maar het is, het is en ongeloofwaardig en het kan gebeuren. Mensen kunnen dingen onder. Kunnen verschrikkelijke dingen onderdrukken. Je kent de verhalen. Kunnen hmm. dingen onderdrukken. Maar dan moet je. Mij... In, in een doosje stoppen. Ja. En, en voor de duur van het moment vergeten. Maar dan moet je aannemelijk maken dat hij het onderdrukt. Ja. Nogmaals, ik was toen ik, ik was zo blij dat het boek af was. Oh, oké. Okay. Ik, ja. ja, ik was helemaal gesloten. Ja, waarom? Helemaal gesloten om alles binnenboord te houden. Je had er houden. te lang over gedaan, hè? Ja, jij, ja, jij zegt het nu, maar ik, ik, ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik vind het niet ongeloofwaardig. Oké. Okay. En, en je voelt dat het lang genoeg geduurd had het werken eraan. Ehm. <laughs> um. Heeft hij gereageerd, Badi Hader? Badar Hari. Badar Hari, ja. grappig die, die, <Gelukkig> die verwarring ja, hebben ja, Badar Hari op het boek. Want je ja, ja. hebt nou, uh, nee, hem getroffen ik, ik, ik heb hem bij de rechtbank. Ik, ik heb het hem opgestuurd. Op ik heb het boek ook naar hem opgestuurd en alles. En, uh, geen reactie. Nee. Waarom niet, denk je? Dat weet ik niet. Ik heb geen hotline met Badar Hari. Nee, begrijp ik. Maar uh, ik, wat is je vermoeden dat hij ik er niet op heeft gereageerd? De eerste, eerste natuurlijke reflex is. Uh, uh, uh, uh, hij is geen lezer. Hmm. De tweede is... hij vond het geen go goed boek. Maar als hij het geen goed boek vond... had hij het wel gezegd. Hmm. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Er blijft er nog geen optie over. <laughs> ja. Hij vond het een goed boek. <laughs> zou zo mooi kunnen. Uh, in, in, in Trouw... zeg je uh, vanochtend op de vraag... of je de echte uh, Badrahari iets zou kunnen adviseren. <kwijnt> um, durf eens nee te zeggen. Durf ja. nederigheid op te brengen... en je innerlijk op te zoeken... En dat vind ik interessant voor een schrijver die niet veel psychologiseert. Wat bedoel je met ja. durf je innerlijk op te zoeken? Uh, ja, dat is een goeie. Hè. Dat is... Kijk, hij, hij, hij lijkt op zijn gemak te zijn in Marokko. Hè. Dan is hij in Marokko, die documentaire laat het heel mooi zien. Nee. Dan is hij in zijn comfortzone, dan is hij in die mooie natuur. En dan, komt, dan zie je hem tot zichzelf komen. En ik gun hem eigenlijk meer van dit soort momenten. Omdat die heel helend kunnen werken. De oase. I I de oase, de, medit de, de meditatieve toestand, om het zo hmm. te zeggen. Niks hoeven, niks willen. En dan komt hij weer terug in een wereld waar iedereen iets van hem wil. En waar hij ook op een gegeven moment van zichzelf iets moet willen. En dus ook het inzicht dat het winnen van dat gevecht... in de zin van het boeken van het succes uiteindelijk loos is. Nou, dat is een stuk relativering die iedereen zelf moet ontdekken. En, en de weg van het innerlijk uh, biedt die mogelijkheid. Hmm. Komt er op je tegel jongen jongen ik, heb, ik dacht, ja, dan moet je ja. me een pen geven. Ja, ja, ja. We, hadden, we hadden nog een vraag gelegd. Nee, nee, nee, nee, nee, ik ga je niet redden. Oh. Nee, zeker oh. niet. Nee, het is gewoon de tekst van niet. wat er straks naar achter komt. Ja, je had zo'n hele, ja, zo hele mooie tekst, toch? Had nee, ik ga niet ook ja. nog eens mijn okay, geselecteerde okay, citaat okay, aan jou okay, aanreiken. <laughs> Roep jongen, eens wat. Roep eens wat. Um, um. Moet ik nu, heb ik daar de tijd voor? Nee, heb nog zeker 1 minuut 30. Oh, ja. okay. wat, wat, wat, wat hoop jij voor jezelf? Schrijf dat dus ook. Wat hoop jij voor jezelf? Ja, dan weet ik het al. Als dit het begin is, mm -hmm. dan is het een goed begin. En waarom schrijven we dat zo? Ja, en dat zou dit... nu zo even op. Dat is een beetje een variant op Carpe Jam. Dit. Elke Als dit dag... een goed begin is, dan is het een goed begin. Ja. Ja, okay. het is, maar het is maandag. Wat komt, er, wat komt er nu aan? Je werkt, jouw kennende, alweer aan 32 ja, andere boeken. Dat, dat, uh, dat, dat, dat volgende, ik heb dus net een boek geschreven over hardlopen en vluchtelingverhalen. Ja. Dat boekje is uitgekomen in, in, in Nijmegen bij uh, Wouter Roelands boekhandel. Mm -hmm. Zeven verhalen. En, en het, ik ben met een nieuw roman bezig. En die komt volgend jaar mei uit. En het gaat over een, een, een schrijver. Een schrijver die vlucht naar Canada. Ja, titel Good Boy. Nee, nee. nee um, uh, Max Kader en de Indiaan. Okay. We gaan het ongetwijfeld ook weer lezen. Ja. Ik meld de luisteraars nog dat uh, twee dingen na acht uur te beluisteren is. Komend weekend wordt 200 jaar Koninkrijk herdacht. En in twee dingen praat daarom uh, uh, de presentator... met prominente Nederlanders over hun bijdrage aan dat Koninkrijk... en hun gevoel daarbij. Vanavond, uh, Margreet Leijntjes, in gesprek met de man van de Paarse kabinet... met Wim Kok, maar liefst. Minister-president in de periode 94. 2002 en kunststof is er morgenavond weer. Wat een, Tot dan. Wat een ontzettend wijze neuzerige vraag. Wijze neuzerige vraag geven. Die nooit afgevraagd. Dan, ja. meneer Banani. dit was aflevering 2735. Ja, morgen praten wij met Cabaretier Jeroen van Mellewijk over zijn voorstelling Er zijn nog kaarten. Tot dan. De geestige titel. Er zijn nog kaarten. Ja, die Jeroen van Mellewijk is een mooie gozer. Radio. Stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. 10 jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met. Guylaine Plag.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 Het ideale eindejaarsgeschenk 2013. De Boekenbon, precies het goede cadeau. Ook voor de manager die voor inhoud gaat. Kijk op boekenbon.nl/zakelijk. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken. En vol verwachting. Van wat u vindt van Laurent Bines de Butroman Himders Hersens hete Heidrich. Beter bekend als Hahahaha. Een ongelooflijk mooi boek over een ongelooflijke tijd. Exclusief bij Libris voor maar 595. Libris Boekhandel. Vol van boeken. Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Oh, ik heb toch een kopieermachine in de boekwinkel. Mm -hmm. Die stond flink te roken, overwee. Dat meen je. Ja, sprinklers aan, kopieermachine kapot, alle tijdschriften nat, boeken nat. Wat nu? Ja, echt heel vervelend.